Ben ik de twintig al voorbij, je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. Ben ik de twintig al voorbij, je bent te jong voor mij, veel te jong voor mij. Zo even naar de klok van 1 hoorde je Nick en Simon. Oh te jong. Meneer Leffers wou ook weer wat zeggen. Nee hoor. Waarom niet? Ja. Wat? jij ja, ja, zei wat? Heet ja, ja, jij ja. Uh, ja, ik, ik ben hartstikke jong, dat weet je toch, dan Hoe oud ben je ook weer? 32, toch? 24 lentes jongen jong, ja. Gaat alweer hard. Europa is oud, hè? Veel kool in zooien. Oh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 Girl, none of my pain will Can show through never slide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 Dat is mooi, de techniek staat voor niks tegenwoordig. 1 minuut 35 nog op te tellen en ik hoor helemaal niks meer. Het enige wat je nog hoorde is het gesnurrik hier in de studio. Ik, ik weet dat ik rustige muziek draai, maar zo rustig dat ze allemaal in slaap vallen. Nee, we hebben het over Dani als hond natuurlijk, Tosca. wat eens horen, dan. Wat? Een gesnurrik? Nee, dat is wakker net. Oh, ze is net wakker. Dat vind ik nou, dat vind ik nou weer jammer. Als je had straks nog. Ja, laat er Ja, het gaat er gewoon tussen de plaat door. Dan ik de plaat gewoon even weg. Voor het gesnurk van de. Ja, dat moet, dat moet niet gekker worden. Voor het gesnurk van Tosca. Uh, ja. Ook belangrijk is om even weerberichten bij te pakken: van uh, Lex van der Hoorn. Want als we zo naar buiten kijken, is het erg zonnig. Nou ja, hij zegt zelf: periode met zon. Matig en aan zee in de middag geleidelijk toenemend tot vrij krachtige noordelijke wind. Met een maximaal temperatuur van 12 graden Celsius. Naar morgen hebben we wolkenvelden en opklaringen. Met een matig noordoostenwind. En dan wordt het niet warmer dan 10 graden Celsius. Nou, eens gaan kijken naar de zeewatertemperatuur langs het strand. Zit er zo op de 8 graden... Zo een beetje te koud om te gaan zwemmen. Maar met het weer zou je bijna weer gaan hopen. Op de 30 graden die er van de zomer weer aan zitten te komen. Want ik zat gisteren... Ja, ook ik ze al wel eens televisie. Dan heb je die uh, Piet Paulusma... Met de verwachting van hoe het deze zomer gaat worden. Naar nou, verwacht twee hittegolfjes. En uh, veel zon en af en toe hele hevige buien. En alles ertussen waarschijnlijk, want zo veruit is het gewoon onmogelijk om te voorspellen. Dat kan zelfs hij niet, dat weet ik zeker. Uh, ja, we gaan zo direct nog even de opmerkelijkste krant er weer bij pakken. Die de redactie weer voor me heeft klaargelegd. Want ik heb nog een paar kopjes bijvoorbeeld. Zoals Gold Digger doet uh, 30, 13 miljonairs. En een man bedraagt vliegtuig met telekinezen. Hé, hey, die is weer een nieuw bijgekomen. Vrouw bijt... Nou ja, maakt niet uit. Ja, die, die laten we even in het midden. En Kind Sint zit uit angst voor vader urenlang in een boom. Crazy boy bij mij. Sweet goodbyes. changing you don't want to leave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 That we've been to The people we re relate to All the loving we give into, Blow the tears from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 First we'll call you. Don't call us, we call you. Ja, je hoort hem ook nog zo lekker kraken, he? Heerlijk. Ja, wat ze, ze zitten we allemaal te doen, AJ? Ik zei tegen je niet, pak de LP. Ik zeg, pak de microfoon. Wat ik wilde wat meer van weten, Albert-Jan. Ja. wat dan zit ik hier zo naar de hoesten kijken, dan zie, zie ik iemand die op jou lijkt. Nee, dat nee, lijkt niet op jou natuurlijk Een skelet Ach, echt zo'n ouderwetse Je kent het allemaal nog wel van de <coughs> Pardon Van de films Zo'n doorprikboord Don't call us we call you Staat erop Van Sugarloaf Van je Jerry Corbetta En John Carter natuurlijk 1975 Ook weer bij het Groningse Platenwinkeltje vandaan Doe maar, doe maar, doe je goed ik ben weer trots op je. Um, ja, wat zeg ik net? Het kind zit urenlang voor vader uit angst in een boom. Want die Chinese jongen had zo'n schrik van de klappen die hij zou krijgen van zijn vader... dat hij in een boom kroop en zich daar acht uur lang verschuilde. Naast morgens om zeven uur kroop deze jongen in de tien meter hoge boom naar zijn huis. Nou, buurman Lee was de eerste getuige. Ik vroeg hem nog... Waarom hij niet naar school ging. Hij antwoordde niet. Maar kroop snel naar boven. Aldous Lee. Die de papa van deze jongen verwittigde. Die laatste riep hem, naar beneden, uh, riep hem om naar beneden te komen. Maar Xiao, zo heet die jongen. Kroop alleen nog wat hoger. Waar waar ik Xiao al sinds de avond ervoor kwijt. Zegt Zong. Dus de vader. Hij uh, heeft schrik dat ik hem zou slaan. Nou, de vader vond er, uh, vond er vervolgens niet beter op dan wat aan de boom te gaan schudden. Ter vergeefs. Houdt zich gewoon vast uh, Gewoon wat steviger vast nou, Uiteindelijk moest er agenten en brandweerlui Met luchtkussens en een ladder aan te pas komen Hij, hij was de ongeduldige uh, De ongeduldige Die de ladder opkroop en zijn zoon vastgreep Waarna de hulpdienst het duo Veilig tot op de begaande grond bracht Nou ik verontschuldigde me al bij hem In de boom en zei dat ik hem nooit meer zou slaan Zo besloot de vader Nou gelukkig maar Yes hoor je bij mij dat is een mooi nummer. Owner of a Lonely Heart. Worden met the world is mine, een lekker zomerse plaat. Waarom doet jij het niet? Hij doet het niet. Hij doet niet. Uh-oh, uh-oh. Uh, uh, mijn software die heeft een uh, kleine foutmelding. Uh, die doet helemaal niks meer. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want ik zou een paar mooie berichten gaan voorlezen. Want in de brouwerij van Carlsberg in Denemarken heeft ontevreden personeel donderdag voor de tweede dag op rij gestaakt. Waarom hebben ze nou gestaakt? Dat ga ik jou vertellen. Ze gaan niet akkoord met de beslissing om enkel nog bier te drinken tijdens de middagpauze. Dat meldt de website Sky News. Het personeel vindt dat ze recht hebben op drie biertjes buiten hun lunchpauze. Nou, vorige week veranderde de drankregel en werd het bier uit de automaten op de werkvloer gehaald. Nou, momenteel is er enkel nog bier beschikbaar in de cafetaria. Nou, volgens woordvoerder Jens Bekke van Carlsberg werd deze beslissing genomen omdat de tijden veranderd zijn. Nou, dat kan ik begrijpen dat de tijden veranderd zijn. Maar dan hoef je nog niet het bier eruit te halen, denk ik zo.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 Een beetje rotteroel hier op de Zandvoortse Radio op jouw zonnige zaterdagmiddag op 10 april. En 10 april betekent ook wat. 10 april betekent dat een café in Halterstraat één jaar lang bestaat. En Ruud Jansen, onze waarde collega van de radio, woensdag uh, zendt Gaat de optreden waarschijnlijk zal dat nummer van Bill Haley ook wel voorbij komen. Ja, het hoofddoekje dodelijk tijdens de karten. Die koppen las ik net ook al voor. Dan zal ik me even voorlezen waar dat precies over gaat. Want tijdens een gezellig familie-uitje bij Port Stephens Go-Karts in New South Wales in Australië. Kreeg een uh, familie een akelig verlies te verwerken. Een 26-jarige vrouw werd tijdens een ritje met een kart verrast door haar hoofddoekje. Deze kwam door de snelheid en wind vast te zitten tussen een wiel en de as. Waardoor het slachtoffer werd verwurgd, gewurgd. En ernstige verwondingen aan haar keel en luchtpijp opliep. Na toegesnelde hulpverleners wisten haar te bevrijden. En deden een poging haar te reanimeren. Nou, dit mocht helaas niet meer baten. In het ziekenhuis aangekomen overleed de vrouw alsnog aan haar verwondingen. De kop van man bedreigt het vliegtuig met telekinese. Ja, hoe je dat kan doen weet ik ook nog steeds niet. Maar dat ga ik je nu vertellen. Want een passagier op de vlucht van Sydney naar Singapore moest door het personeel in toom gehouden worden. De man dreigde namelijk het vliegtuig te laten neerstorten met mindpower. De man zei tegen zijn medepassagiers dat hij met behulp van telekinese het vliegtuig zou laten neerstorten. Een nou, journalist van de Australische zender ABC was erbij en zegt dat de man onder invloed van alcohol of drugs was. Nou, om het zeker voor het onzekere te nemen heeft het cabinepersoneel de man de rest van de vlucht vastgebonden aan zijn stoel. En de Singaporese politie wachtte de man op op het vliegveld. Ik denk misschien krijgt hij daar een uh, gratis uh, reisje door, maar helaas is het ook niet waar. Nou, momenteel denkt Amber de jackpot gewonnen te hebben met haar dertiende miljonair in drie jaar. De 36-jarige zakenman Jordan Ali. Nou, voor ze al dat rijkeluis volk zag, ging Amber ook uit met gewone kerels. Maar kre daar kreeg ze al snel genoeg van. Ze namen me mee naar een pizza-express en lieten me de helft van hun rekening betalen. Uh, schandalig dat een man zich zo kan gedragen, zegt ze. Nou, ik hou van uh, naar dure restaurants te gaan en daar rot bedorven te worden. Nou, zo behandelen echte mannen hun vrouw, zei ze. Nou, toen een man het model tijdens een blind date zei... Zijn rekenmachine bovenhaalde en haar de helft van zijn telefoonrekening deed betalen. Was de maat vol voor Amber. Nou, de website golddiggers.uk.com Waar vrouwen kunnen kiezen uit de selectie rijke mannen om te daten bracht Sula's. De ene rijke stinker volgde de andere op. Waaronder zelfs een veertiger uit het Midden-Oosten. Na een week nam hij me al mee naar Dubai. Maar ik maakte hem snel duidelijk dat ik geen man makkelijk prooi zou zijn. Seks moest hij na enkele dates niet verwachten. Ik vraag altijd mijn eigen kamer als een man me meeneemt op een hotel. Vooral omdat ik me graag in alle rust opmaak. Nou, toen de man na enkele weken al over een huwelijk begon te spreken, kreeg hij snel de bons. Ik hou van miljonairs, maar ik voel me te jong om al iemand zijn vrouw te zijn. Vele keuren de levenswijze van Amber resoluut af. Nou, vrouwen vinden dat ik geen moraal heb. Maar het is nu eenmaal zo dat elke vrouw op financieel vlak graag gepimperd wil worden. Nou, zelfs in de oertijd gingen vrouwen op zoek naar mannen met de grootste grot. Ja, ik vind de kracht die er, ik vind de kracht die er van zo'n miljonair uitgaat enorm sexy. Alleen, zij winnen me op en ik ben er helemaal niet beschaamd over om dat toe te geven. My heart, get to see my love shine through the dark. Get to see that you oh, yeah. must be a part of that beat, beat in well. my heart. Stop. Ik wil herinneren dat een van onze collega's in het verleden hieruit een keer een uh, beetje van heeft gemaakt. Weet jij nog wie dat was Rob? Oh, Rob weet ook niet meer wie dat was. Was het niet uh, Sven Groeneveld? Volgens mij Ja, ja hè, ja. Sven Groeneveld was er volgens mij. Op de uh, vrijdagavond uh, bij het, uh, heeft hij dat geloof ja, ik gedaan. Seven Nations Army van de White Stripes. Nou lekker uh, rocken, dan gaan we ook zo direct verder doen. Maar eerst een uh, scheten fetischist misbruikt een scheten fetischist. Ja, ik wist niet eens dat ze een bestonden, maar ze bestaan. Een 27-jarige man uit Oklahoma City is verkracht door een man met wie hij zijn schetenfetischisme deelde. Hun onwelriekende liefdespel wordt nog onderzocht door de politie. Dat meldt de krant The Oklahoma Man op haar website. Het slachtoffer verklaarde bij de politie van het geluid en de geur van scheten te houden. Daarom besloot hij op internet naar mensen met dezelfde voorkeur te zoeken. Nou, uiteindelijk besloot hij bij... De verkrachten thuis af te spreken om elkaars scheten te ruiken. Ja, je moet er maar van houden. Ik ga er ook niks aan doen, want ik hou er zelf ook niet van. Maar ja, als ik zo in de studio kijk, ik denk dat iedereen wel eens een keer een poepje laat, hè? Nee? Oké. Okay. Nummer uit de jaren 70 van Wild Cherry. Play that funky music. Play that funky music Dag 100 in 2010 is voor de Muziekboulevard van vandaag voorbij. Nog 265 dagen te gaan, dat maakt het nog steeds week 14. Zaterdag 10 april, zo direct tussen 2 en 5 uur, hoorde je Albert-Jan Vos, Met Energy eh uh, Fox. Uh, en uh, Rob Harms natuurlijk. Uh, met. Uh, ja, met wat eigenlijk? <laughs> met zijn derby-Atlantis, denk ik dan maar zo. Uh, ik bedank de volgende mensen: Tosca voor zijn gesnurk. Pascal, bedankt voor de koffie. Roy, bedankt voor de uh, raamvulling. Roy, Verburingen, <laughs> bedankt voor het gapen. En Rob Harms, succes zo Ik zeg tegen jullie tot volgende week. Je hoort of van mij de Rasmus in de Shadow.